Kasper Meijer met het NOS-journaal. De douane heeft de afgelopen anderhalf jaar veel meer namaakartikelen onderschept van bekende merken. Het ging vorig jaar om 850.000 producten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van twee jaar daarvoor. Volgens de douane heeft de handel in namaakproducten een vlucht genomen door het vele online winkelen tijdens de coronacrisis. Het gaat niet alleen om kleding, schoenen en tassen, maar ook bijvoorbeeld om speelgoed en sigaretten. De vervalste producten worden vaak aangeboden in Aziatische webwinkels... die ook adverteren op sociale media. België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk... omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels. Er geldt geen maximum meer voor het aantal mensen... dat Belgen thuis mogen ontvangen. En het thuiswerkadvies wordt geschrapt. Op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open. Verder werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg. De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout waardoor brand kan ontstaan. Het euvel werd vorig jaar oktober ontdekt nadat meerdere Bolts in brand waren gevlogen. Toen volgde al een terugroepactie van alle auto's ouder dan 2019. Maar onlangs ontstond ook brand in een jonger model. General Motors roept 140.000 auto's terug. Het kost het bedrijf 1,5 miljard euro. In Zeeland is een dode Witflankdolfijn aangespoeld. Die er werd gevonden op de plaats van Baarland in de Westerschelde. Het is bekend dat deze dolfijnen in de Noordzee zwemmen, maar ze worden zelden gezien aan de Nederlandse kust. Het is onduidelijk waardoor de Witflankdolfijn is doodgegaan. Het weer de dag begint op veel plaatsen met wat bewolking of mist. De komende uren breekt de zon geregeld door en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen overdag buien, dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Ja, goedemorgen. Uh, ja, pas eventjes een. Uh, een, een lastige start op. Maar. Uh, we zijn er. Goedemorgen. goedemorgen. We zijn verschenen. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, ja, ik, ik zit te wachten met ja, mijn computer ja, op zak. <laughs> Ik moet nu gelijk een heel spannend verhaal vertellen. Ja, vallen. sowieso, sowieso. Ja, maar dat ja. doe ik ook altijd. Heb je. Heb je um, ja, Wat ik toch wel een beetje het nieuws vond van, uh, van deze week. was toch wel het, uh, het stukje. Uh, ja, van Kabul, van uh, Afghanistan. Ja, zeker. Uh, ja, het is natuurlijk vreselijk wat daar. Uh, uh, wat daar allemaal gebeurt. En. Um, ja, ik moet wel. Ik vind. de vergelijking wordt heel veel gemaakt met. Uh, uh, hoe heet het? Met uh, Vietnam. En ik heb dat natuurlijk zelf niet meegemaakt. Nee. Maar, uh... Ik ook niet echt bewust hoor, want het was allemaal eind jaren 60. Was ik ook onder de tien, weet je wel. Dan nou, oh ja, hou ja. je niet zo bezig met het wereldnieuws. Nee, nee, <laughs> nee niet? niet echt. Nee. Was je niet een kind die gewoon elke ochtend uh, uh, het nieuws gaat kijken? Het nieuws zo aan. Nee, vroeger had je ook niet zoveel nieuws. Maar volgens mij was de televisie ook al helemaal niet... dat je s ochtends hem aan kon zetten en dat er nieuwsberichten waren. Helemaal niet, alleen de radio. Ja. <laughs> dat klinkt ja. wel heel erg ja. oud, hè? Oh. Oh. Ja. Wow. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, in mijn tijd hadden ze alleen maar uh, ja. Nederland 1, 2, 3. Ja, ook. En al 4? Uh, nee, we hadden 1 en 2. En volgens mij kwam pas ergens in 87. Nou ja, toen was ik al 26. Toen kwam het derde net erbij. Nou, dat was wel heel wat. Ja, ja, als je dan ja. nu kijkt hoeveel netten je hebt. Ja, het, het is nu als je, als je, je hebt tegenwoordig NPO. Uh, 24 uur nieuws. En dan kun je Altijd gewoon nog. 24 uur ja. uh, lang het nieuws volgen. Nee, maar de beelden zijn, uh, zijn vreselijk. Uh, de mensen die... Ja. Uh, uh, yeah, echt met angst uh, voor de Taliban. Ja. Uh, uh, yeah, de, de, de maar ik denk dat de, de angst meer hebben. is... dan, dan wat er in eerste instantie... de paniek veroorzaakt volgens mij. De meeste ravage en dingen. Dan... wat uh, dan, uh, uh, ze in principe nog wilden doen. Het dus, is nu inderdaad... Dat, uh, hun macht laten zien hier en daar. Maar eigenlijk is het niet zo dat ze gericht schieten. Het is meer door de chaos dat het gebeurt voor ja, mij. Ik, ik, ik, ik heb er best wel wat over uh, uh, gevolgd. En uh, wat experts zeggen is dat eigenlijk de Taliban nu gewoon heel rustig doet. Want als zij echt de, de, de macht daar overnemen, zullen ze straks ook moeten gaan onderhandelen met de ja. verschillende landen. En dat willen ze al, hè? Maar we mogen niet zeggen hier uh, van hoe zij het moeten doen. Ja, nou ja, en. Uh, uh, het, ik denk dat ze nu gewoon de rust houden. Nu nog even gewoon, nou ja, dus ze zullen, het is natuurlijk niet een heel georganiseerde organisatie, de taliban. Dus uh, ja, de leiders kunnen wel zeggen, oh, we doen het zo. Maar ja, dan is de vraag of alle volgelingen dat ook zo doen... Maar, uh, ja, alle het's... volgelingen, hoeveel zijn dat er nou? Hè? Want dat, dat vraag ik nou, me wel eens af. Nou, het zijn er nog, het zijn er nog een hele hoop. Uh, uh, in ieder geval, de strijders uh, zijn er uh, ja. ik geloof ik iets van 17.000. Ja, maar dat is dus in wezen ja, niet zoveel eigenlijk. Nee, nee. Als je kijkt, uh, uh, we, we hebben een land met 17 miljoen. 17.000 is twee uh, arenas vol, of één arena ja. misschien maar. Ja. Dat, is toch, ja, dat ja, moet toch wijs... zo opgeruimd zijn? Ja. Ja, als, als nu uh, de complete arena begint te matten, dan uh, hebben we daar wel even uh, uh, een uitdaging aan. Maar ja, ja, ja, ja. dat kunnen we nog wel uh, kunnen we nog wel winnen. Maar, ja. Nou, ja. Uh, goed. ja, het is uh, ja. wel leuk als je zegt we, kunnen we nog wel winnen. Maar het is, uh, het is eigenlijk uh, intern. Ik bedoel, er zijn wel meer landen waar de regering natuurlijk heel uh, vreemd doet. Hè? Zoals uh, zeker in die ene regering waar. Uh, dat is niet de Oekraïne, maar daar in de buurt. Uh, Ik weet even de naam kwijt, maar dat, dat, dat die mensen allemaal ook... Uh, Slokei? Nee, nee, nee. nee. Nou, we komen er zo. Nou ja. <laughs> Anders vallen we wel erg door de man. Maar uh, dat, uh, dat daar dus mensen... Wit-Rusland -Wit of zo, die, uh, die ene rare ja. man. En, uh, dus de, en, da, en daar wordt eigenlijk ook uh, niet veel uh, tegen gedaan. Nee. Nou, dus dat ja. is het moeilijke. Hè? Het is uh, on his property. Dus, uh, ja. Ik denk dat het de tijd is voor een stukje muziek. Ja, lijkt me goed. Let's go. Love City, uh, Alone Stars. Goed, heb jij, uh, heb jij een leuk uh, ja, een nieuwtje? Nou ja, ik weet niet altijd of ze leuk zijn... maar het zijn wel opmerkelijke berichten. Het was een vrouw, die uh, was 49 jaar... die was door de familie van haar overleden man aangeklaagd voor diefstal, Want ze had de donatie die ze kreeg om de crematiekosten te dekken... die gaf ze uit aan huishoudelijke goederen. En het lichaam van haar man, dat lag dus nog steeds in het mortuarium ondanks dat die, uh, ze, Het was een Amerikaanse blijkbaar. En die had al rond de 2000 dollar opgehaald... bij 28 mensen om hem te cremeren. En uh, ze had dus een briefje geschreven op de Covan, CoFundMe camera, uh, pag pagina. Hè, dan kan je uh, uh, goede doelen... dat je daar uh, kan zorgen dat je... een soort crowdfunding pagina. Dus ze zegt alsjeblieft... als er iemand is die een donatie kan doen om te helpen met de onkosten... zou ik het zeer op prijs stellen... En zijn kinderen zouden het ook waarderen. En ons enige inkomen was zijn invaliditeitsuitkering. We hebben geen geld gespaard en hij had ook okay, geen levensverzekering. Nou, het onderzoek uh, begon meer dan twee jaar geleden... al dus de politie van New Jersey. Maar ja, ze is dus uh, gewoon uh, nu uh, ja, uh, aangeklaagd voor diefstal. <laughs> het is wel uh, dat hij het uitbuiten vindt uh, van je echtgenoten... van zijn overlijden. Ja. ja. Dus uh, ja, Hij was ja. dus blijkbaar al uh, invalide. En het is natuurlijk zo, zolang je... Het niet echt opgeven, zo heeft hij ondertussen nog die uitkering misschien heel eventjes gehad. Maar ja, nou loopt er wel tegen, is ze tegen de lamp gelopen. En, uh, ja. ja, met de uh, met uitkeringen en dat soort dingen, frauderen doe het niet. Want uh, je loopt uiteindelijk uh, tegen de lamp. Het allemaal uit. En als je tegen de lamp loopt, dan uh, uh, krijg je hem ook... Uh, in je gezicht terug. Uh. In your face. In your face. Ja, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Ja, en, twee, en bijna twee derde van de Nederlandse scholieren... gebruikt regelmatig de telefoon op de fiets. Ze riskeren daarmee een boete van 95 euro. Maar uh, ja, natuurlijk uh, ook uh, nog erger een, uh, een ongeluk. Ja. Uh, acht op de tien scholieren uh, vindt het eigen uh, gebruik... van de telefoon op de fiets uh, geen probleem. Blijkt uit onderzoek uh, uitgevoerd door... Uh, Motivaction voor uh, uh, Interpolis 43% van de scholieren zegt veilig te kunnen fietsen en tegelijkertijd de telefoon te kunnen checken uh, Interpol spreekt van een hoge mate van zelfoverschatting uh, scholieren denken dat ze goed genoeg uh, de telefoon kunnen bedienen en tegelijkertijd goed uh, kunnen sturen en opletten uh, om de omgeving uh, om uh, ondertussen te appen dat denken ze ja, maar dat denken een heleboel mensen met sommige dingen, dat ze dat gewoon kunnen doen. Terwijl het dat... tegendeel echt waar is. Ja, verschrikkelijk. Dat, uh, hè? Maar 8 uh, op de 10, dat is 80% van de scholieren, doet dat. Ja. Uh, uh, ouders, uh, praat er even over met je kinderen. Ja. Maar het is Dan zie je hun ogen een beetje wazig worden als je het tegen ze vertelt. Want ze zeggen: wat een onzin, ik kan dat toch? Ja. Dus ze doen het gewoon. Nou. Tot ze een keer inderdaad vreselijk op hun bek gaan. Gewoon, omdat ze gewoon vallen. Dan hoeven ze nog niet eens, uh, hoeven ze nog niet eens een ongeluk te veroorzaken. Maar ze gaan zelf gewoon... Uh, ja, ze fietsen zelf tegen een lantaarnepaar. Je hebt daar ook filmpjes over hoor. Van de jongeren die uh, fietsen. O, ongetwijfeld ja. dumpers zullen er vast mee volstaan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat, uh, Weet maar, ervan niet. Nogmaals, telefoongebruik in de auto, op de fiets. Doe het niet. Nee. Goed.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 Voort. En jij bent de baas. And I Hey Rocks met Love You When You're Blue. Ja, goed, ja nieuws vanuit, uh, vanuit Tesla. Uh, de automaker gaat namelijk uh, een robot ontwikkelen... die allerlei taken en klusjes uh, van, uh, van mensen zou kunnen overnemen. Het eerste prototype van uh, de Tesla-bot wordt uh, volgend jaar verwacht. Geen zin om uh, boodschappen te doen, stuur je robot naar de supermarkt. Het lijkt me wat ontslachtig, aangezien je ook gewoon... Uh, de supermarkt naar jou toe kan laten komen. Ja. Dat is de toekomst die, die Tesla voor zich ziet. De autofabrikant uh, werkt aan een mensachtige robot. Een zogenoemde humanoid. Die uh, allerlei uh, yeah, taken van ons over kan nemen. De, de vaatwasser inruimen. De, uh, die, nou ja, wie weet straks de, de baby verschonen. Dat soort dingen. Hij, uh, hij kan straks acht kilometer per uur lopen... Uh, zal 1,73 meter zijn en weegt 57 kilo. Oké, okay, dat, ja, dat, dat klopt bijna helemaal, behalve het gewicht. Wat? Nou, dat ze, ze 1,73 zijn. Zo. Ja. En 8 km Maar, kilometer voor maar 57 kilo verbaast me, want ik weet niet waar die van gemaakt is. Maar, uh... nou ja, het, het zal best wel zwaar zijn. Zeker, zo'n batterij uh, weegt heel erg veel natuurlijk. Dat, hè? Uh, ja, nee, maar het lijkt me dat die zwaarder is als het ding van metaal is. Dan, uh... Je maar ze zullen wel veel delen van aluminium maken, dat is waarschijnlijk echt ja. natuurlijk. Dus wat, ja, wat me dan wel moment. weer een beetje tegenvalt... is dat hij maar 20 kilo kan, uh, kan optillen. En uh, ja, daarmee uh, uh, ja, voelt het niet wel aan de Arbo-wet. Maar uh, is het nou niet dat je hem even kan laten tillen... wat je zelf niet kan tillen? Nee, dat, maar. Dat, dat, daar zou het dan juist handig ja. voor zijn. Ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, maar ja, dus weer een project van Tesla. Maar ja, met Tesla, zoals altijd, is het een beetje de vraag... Ja, gaan ze het ook daadwerkelijk uh, uitvoeren? Of is het weer een uh, soort wish thinking? Uh, net zoals de Cybertruck en nog een aantal auto's en dingen die... Uh, maar ja, ja. vaak uh, als iemand het uh, voor elkaar gaat krijgen, dit soort dingen... is het toch wel Elon Musk. Dat is wel een feit, maar... Uh, uh, hij, hij is ook uh, degene die dit gemaakt heeft. Ja, Elon Musk is zeg maar de, de oprichter van Tesla. En, oh ja, ja. Uh, en, en indirect hij er... heeft hij hier... Uh, ja, ja, hij uh, heeft hier wel uh, een, een dikke vinger in de pap. Ja, maar. maar hij zal inderdaad ook wel een uh, enabler zijn... dat hij uh, personeel zegt van... goh, uh, als je een goede ideeën hebt, van uh, regelt. Hij zal wel een ja. heel team hebben met... Uh, van die hele slimme nou, gasten. En uh, kijk even wat... Uh... Het, zou, het zou me niks verbazen dat dit gewoon zo'n ding is. van nou, Dit zie je in... Wat zie je in alle science fiction films? Een robot, ja, een robot die... Gewoon een, een mensachtige robot die de taken van de mensen overneemt. Ja, ja, nou, ja, ja. Gaan we dat ontwikkelen. Weet je wel, net zoals ja, we zien in alle science fiction dat we leven op, op Mars. Oké, okay, we gaan ervoor zorgen dat we kunnen leven op Mars. Ja, Wat ja, nog ja. een uh, hele uitdaging uh, is. Ja, zeker. En time traveling, dat zou ik nog het leukste vonden. Ja. Het zou leuk zijn als je nu inderdaad even. 150 jaar in de toekomst gewoon even een kijkje kan nemen. Maar misschien ben je dan wel gelijk uh, de pijp uit als je dat doet. En dan komen ze ook niet meer terug. <laughs> Omdat er zo'n puinhoop op is daar. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat tijdreizen echt science fiction blijft. Ja, maar het lijkt dat... mij geweldig om inderdaad... Maar dan moet je als vlieg op de muur kunnen reizen. Hè? Want uh, als je inderdaad... Uh, zelf uh, in, een, uh, ik noem wat, in een concentratiekamp of inderdaad in onlusten hier of daar terechtkomt. Dat je dan niet net neergeschoten wordt of zo. Omdat je uh, als, als uh, slappe hap. Hè? Want dat zijn we gewoon. Wij, wij weten helemaal niet gauw hoe we ons moeten verdedigen. Of dat we gauw dekking moeten zoeken of wat dan ook. We zijn dan, toch, dan ben je gelijk de sjaak. Wij zijn ja. toch allemaal heel erg gewend, doorgewinterde uh, vechtersbaasjes toch? Nou, echt niet. Ik heb ook echt altijd, als ik dus weer een achtervolging zie in een film. Dan, dan rennen ze. En dan rennen ze lang, want die, die achtervolgingsscènes duren zo lang. En dat ik altijd denk, van nou, ik was al honderd keer was ik al uh, uitgeput aan de kant op <laughs> ja, vallen. Dat, dat is ook vaak in actiefilms niet heel realistisch. Dat, nee. ze, dat ze blijven rennen. En, en blijven dat ze over rennen, die, die daken rennen. heen, weet je wel. En dan op het laatste moment, dan uh, wordt iemand helemaal in elkaar gerost. En toch op het laatste moment een kleine opleving, waar ze toch de, go de good guy gaat winnen, weet je wel, ik zie het zo. Ik ben er helemaal klaar mee met dat soort films ja, het, het verbaast mij altijd dat uh, als, ze, als iemand uh, echt flink gezet is... dan hebben ze opeens heel veel moeite met rennen. Maar als iemand gewoon een normaal postuur heeft... Ja. Uh, dan kunnen ze altijd gewoon... Dan, dan, dan is Godmode aan en kunnen ze gewoon uh, kilometers oh, rennen zonder dat... Uh, nou, ik weet niet, maar... Uh, ja, nou, ik heb ook geen, uh, geen goddelijk lichaam. maar dat, uh, uh, Wel, is in geval. wel, lekker, ja, wel oh, jong lichaam. Lekker jong. En ook alweer 30 hoor. Nou, ja, ja, ik heb er ook... Uh, wie die ook heel hard gerend heeft... is een, een, een Haarlemse verdachte. Dit die was een Haarlemmer. Die werd in juni aangehouden in verband met een steekpartij... in de Haarlemse Klarebeekstraat. En uh, daar, daarbij raakte een 28-jarige man... zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond. Dus die man heeft gewoon een zwerver aangevallen of zo... Maar ja, in ieder geval... Uh... Nee, een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Nou, dat is toch iemand die rondzwerft? Ja, maar dat mag je dus niet meer zeggen. Oh, mag je het niet meer zeggen? Nee. Ja, ook niet een man, een persoon... zonder vaste woon- en verblijfplaats raakte gewond. Maar uh, toen uh, die verdachte werd dus in afwachting van een rechtszaak... onder voorwaarden vrijgelaten. En daar werd beroep tegen aangetegend. Legt een woordvoerder van de politie uit. Uiteindelijk mocht de man weer worden aangehouden. Maar toen was hij dus vertrokken. Maar tot afgelopen week... Want er was een agent van de Halemse Eenheid... die was tijdens haar vakantie uh, uh, in Spanje, in Torremolinos En daar zat ze in een barretje. En daar was hij. Dus ze herkende hem, ze schakelde haar uh, Spaanse collega's in... en volgens in haar Nieuws wacht de man nu in een Spaanse cel... op overlevering naar Nederland. Ik denk, nou, die man is, dan wel, uh, is er wel mooi klaar mee. Want die Spaanse cellen schijnen er toch wel een stuk minder te ja, zijn dan je, in Nederland. Je kan beter, je kan beter in een uh, Nederlands celletje wachten. Ik denk dat, uh, ik het wel. Ik denk het wel. Dus, uh, die heeft, uh, hij is wel ver uh, gevlucht. Maar uh, hij heeft in ieder geval nog even een leuke... leuke ja, hij in ieder geval nog even lekker weer bij. Een gepakt. lekker drankje daar gedaan in een barretje in Torremolinas. Dus, uh, ja. dus nou, daar mag je nog heel lang over nadenken hoe fijn dat was. Ja, zometeen het uh, Zandvoorts nieuws. En uh, nu... Uh, Angry Man von Koala. You are an angry man, as I hate in your heart. Dangerous voice, solid stone held in your hands, a truth you believe. Open arms will take your away. Wherever you come from, is there sadness in your sights? And I will try to be the man. We'll turn on all of the lights. After father had a plan, sisters and brothers and cousins at home. And I will try to be the man. We'll turn on all of the lights. Red is It's that you may Don't let it define the choices that you Nieuws uit Zandvoort. Heb jij een leuk nieuws? Um, ik, ik denk nou de, komt er een, de, de, de, een jingle, maar ja, die, ja, heb, nee, die maar heeft Wilco allemaal natuurlijk. Ja, he? Wilco heeft al jingles meegenomen. Oh, ja, en, die, uh, dat kan gewoon niet, hoor. Ja, nou ja, dat kan Het kan zeker het is, niet. Het is maar zo, hè? Ja, maar het is dus zo. Er is een online enquête inmiddels. Uh, dus de enquête van uh, Zuid-Kennemerland en die willen heel graag dat iedereen die invult. En uh, dus via de website van uh, Zandvoortse uh, Courant daar uh, kan je bij die enquête komen. En die enquête gaat dus over de natuur in de regio Zuid-Kennemerland. Uh, het gebied dus van Ermuiden in het noorden tot Vogelzang in het zuiden. En die enquête die is dus uh, bedoeld om een ecoloog, uh, ecologisch uh, adviesrapport. Dat is al opgesteld, maar ze willen gewoon, gewoon helemaal kijken... naar de ervaringen en meningen over de natuurgebieden in Zuid-Kennemerland. En uh, uw inbrek als uh, invuller is van grote waarde... want het geeft inzicht in de mogelijkheden met de natuur. Dus iedereen dus, die dus hier woont in deze regio... Ondernemers, bezoekers, inwoners. Vul hem in. En, uh, het is anoniem en er worden geen specifieke persoonsgegevens gevraagd. En uh, er staat ook een video bij. Uh, dan kan je even helemaal uh, kijken wat ja, je, precies je allemaal even, van je willen doen. Kun je het gebied uh, even goed bekijken? Ja, nou, ja, ik vind het een goede zaak. En uh, hoe weten het? Uh, op donderdag 2 en vrijdag 3 september ligt de Spaanland geen uh, rolcontainers uh, en kokons. Uh, co kokons? Ja. Dat nou, zijn misschien wat, die ondergrondse wat, wat, containers, denk oh, ik. Oh, dat zijn van die bolletjes, of niet? <laughs> nee, ja, ja. van die ondergrondse containers, ja? denk ik. Oké, okay, ja. uh, In de gemeente Zandvoort. schijnt namelijk iets van een Dutch Grand Prix of zo te zijn. Oh? Heb jij daarvan gehoord? Nee, nu is het zegt. Dus dat, dat zou best wel kunnen zomaar. Uh, het leger van de containers haalt uh, Spaanlanden in, uh, in, uh, in op andere dagen. Uh, uh, rest van containers in Bentveld en Zandvoort-Oost. Uh, uh, op donderdag 2 september vervalt. En uh, de inhaaldag is zaterdag 28 augustus. Dus, dus je volgende moet week, iets... beste luisteraars. Je, je moet iets eerder even ja. de... Hoe heet het? Uh, alles uh, uh, neerzetten. De kokons. Als je er eentje hebt, dan weet je het vast. Worden in plaats van 2 september 1 september uh, gelegd. Uh, de restafvalcontainers in Zandvoort-Noord... Worden uh, hoe heet het, op de 28 e ook gelegd. Eigenlijk alles wordt op de 28e geleegd in plaats van 2 september. Ja. Uh, uh, en uh, het enige verschil is dat de kokons uh, op 1 september worden gelegd. Dus uh, ja, let er even op dat, ja. uh, dat je met je afval, als je, als je hem wil legen, als je je, je je vuilniszakje weg wil brengen en dat soort dingen. doe het even voor, dat, uh, voor de 28e en dan, uh, dan wordt hij nog meegenomen. Ja. En uh, woensdag 9 februari volgend jaar geeft de Zandvoorsche zanger Yves Berensen met zijn liveband een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. En grote artiesten als Aretha Franklin, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Sting en Andreasus gingen hem voor. Hij is helemaal blij en de onlangs uitgewachte single Hoe Kan Het zal zeker niet ontbreken op de setlist van deze avond. En hij schijnt dus doorgebroken te zijn met een single Zin in Jou, die had meer dan 4 miljoen streams... Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken, die, ik ken die single niet. Maar ik ben niet zo Nederlandstalig ge... nee? georiënteerd. Nee, oh, ik vond uh, van jou daar wel een type voor. Nee. <laughs> uh, ja, en uh, dit weekend uh, opent uh, Marlene uh, Scherps haar uh, nieuwe atelier in, de, in het Rode Kruisgebouw. Met een uh, expositie uh, met werk van haar leerling. Ja, leerlingen. Uh, ja. leerlingen. ja, mijn vrouw heeft ook. Uh, die, die staat er ook dit weekend. En het is twee keer, hè? Ik ga vandaag even. Oh, leuk! Ja, ze uh, heeft uh, zelf mooie kunst, dus die kan je sowieso zien. Maar het is ook leuk dat al, al haar mensen die bij haar cursus zijn dus, uh, kunnen maken. Dat is uh, Trappig, bijzonder. Ja. Al, uh, het bestaat uit uh, prachtige beelden uit allerlei soorten steen. Ook zullen er een aantal bronzen, uh, uh, beelden van, uh, van Marlene zelf in te bewonderen ja, zijn. Ja, al die mooie beelden die op de boulevard stonden en daar helaas niet konden blijven staan. Ja, het is zo jammer als je, als je een beeld van uh, ja, een waardevol materiaal maakt, zoals brons... Ja, dan is het gewoon jatgevoelig. Dat, ja. uh, en het uh, duurt een tijd om het, uh, om het te maken. Een tijd om het neer te zetten. Het is en heel het, snel het, is, uh, met, Nou, het is... Uh, en het is ook zo weg. Op de een of andere manier uh, is zo'n slijptol nee, nee. klaar. Ja, dus. dus ik vind het wel uh, heel erg. Yes. Dus. Had jij nog een, uh, een, een laatste berichtje? Nou ja, er is afgelopen zondag er waren de laatste twee strandopruimacties van de Boscades Beach Cleanup Tour georganiseerd door Stichting de Noordzee. En er, zijn, er is dus gewoon ontiegelijk veel opgehaald. En het was ook een record aantal peuken. Maar dat waren dus 2873 vrijwilligers ruimde in 15 dagen. 4.641 kilo afval op van de stranden. Zo. Het is toch waanzinnig wat mensen allemaal achterlaten? Nou ja, het is, niet, het is natuurlijk niet alleen maar achterlaten. Hè. Het is ook uh, wat aanspoelt. En, uh, ja, maar echt... ja, het is toch ook, dan laten mensen dingen achter in de zee. Ja, of, of het waait in de zee. Maar ja, ja. het is wel allemaal, allemaal restafval wat uh, op ja. een manier uh, ja, de wereld in. Uh... Maar dus, we 4641 kilo, hoeveel objecten dat wel niet kunnen zijn. Want is wel in totaal zijn er dus 57.772 sigarettenpeuken opgeraapt. Ach. Dus ik hoop gewoon ook inderdaad die stoppen met rokencampagnes. Dat, dat scheelt zoveel afval. Ja, nou, ik, ik vind dat altijd zo'n zo raar iets. Van heel veel mensen zijn wel gewoon in de veronderstelling. Nou, afval, weet je, een blikje uit je auto gooien en zo. Dat is niet oké. Okay. Maar sigarettenpeuk, je ja, ja, moet er toch vanaf. Je ja, moet ja, er ja. toch vanaf. Maar ja, ik en denk je als je ziet... dan loopt en je hebt een blikje. Stopt die peuk dan in het blik in ieder geval. Dat scheelt ja. weer een peuk. Ja, maar het, het, het, het, ik kan daar altijd heel slecht tegen. Want zo, zoals, er ja. staan genoeg vuilnisbakken en dergelijke als je door de stad loopt. Maar mensen met een sigaret, ja, het is zo'n lekker gevoel, hè? Als je hem gewoon zo tussen weg, je vingers weg. Hup, weg, weg, weg, weg ja, ja, dat deed even je... gerookt. Nee. Oh, nee. Nee. Nee, is... nee, ik heb wel gerookt, maar ik heb altijd netjes. Uh, ik heb ze nooit. Uh, ja. Echt heengegooid. heen gegooid. Ja. Dat, uh... Maar er waren we toch wel wat opmerkelijke vondsten. Want er was een Duitse margarineverpakking uit 1980. Oh. Een Griekse gistverpakking uit 1992. Chipsverpakkingen ook uit 1990 en 1994. En zelfs nog een margarineverpakking uit de jaren 70. Dit maakt dus gewoon heel duidelijk dat plastic niet vergaat. En dat plastic in de natuur een hardnekkig en internationaal probleem is. Want misschien die, die Griekse gistverpakking... die is het dus misschien blijkbaar helemaal... Via de zee of wat dan ook helemaal. Of via de wind hierheen gewaaid blijft. Ja, en, en het ergste is nog dat, natuurlijk, uh, in principe, dat het. Als het nog in zijn geheel ergens blijft liggen. dan is het nog minder schadelijk. Maar wat er met de meeste. die microplastic worden helemaal verpulverd. en uh, tot hele kleine stukjes. En dat ja. zie je niet, maar. Uh, uh, we hebben er wel last van. Ja, er was ook laatst. Er was een, ook een, een schildpad die gevonden was. En die was heel ziek en die had. Uh, ik, geloof ik, 60 gram plastic in zijn maag. En dat was dan gewoon zo'n klein schrilpadje. Ja. 60 gram. En dat is... Uh, de, de, ja, plastic weegt, weegt dus ook bijna niks. Dus dat is qua hoeveelheid, qua volume, best wel veel. Ja, dat is behoorlijk, ja. Dus, uh, Goed. Voor dus. Still In your kitchen, getting hot. Cause I miss you. And I'm sober, I can figure it out. For you, I'm shining in the bedroom. But it's in the ceiling with the volume loud I think I would kill myself. I heard of that Secret A, A, See the Weet je wel? En ik zit daar altijd weer te dubbelen. AM, is dat nou After Midnight? Ja, ik zit daar ook... <laughs> ik zit daar altijd After... Nee, PM is past... Past, past Midnight. En dan is dit... Uh, ik ga het opzoeken. Ik ga het opzoeken, in ieder geval. <laughs> dat zijn altijd die dingen. En iedere keer heb ik het opgezocht, want dan weet ik het weer en dan ben ik het weer vergeten. In uh, Antwerpen, in de zoo is er een dierentuinbezoekster? en die heeft een brief gekregen... waarin haar dringend verzocht wordt om chimpansee Sita met rust te laten. Want volgens de dierentuin is dat beter voor het welzijn van de 38-jarige aap. En de vrouw om wie het gaat, die snapt niet wat het probleem is. Ze zegt, het beest houdt echt van mij en ik van hem. Waarom zou je het afnemen? En uh, want ze gaat iedere keer erheen, en ieder, uh, bijna dagelijks. En zodra de aap haar ziet... Uh, begint hij met zijn arm te zwaaien en kusjes te geven op zijn hoofd te krabben. Maar volgens haar zijn er nog tientallen andere mensen... die net als zij de aandacht van Sita trekken. En ze zegt, ik doe niks uh, verkeerd. Maar uh, de, de mevrouw van de dierentuin, uh, Sarah Lafou, zegt het grootste probleem is dat de mandje-sympansee... veel aandacht heeft voor Adi, de, de vrouw dus. En Sita uh, riskeert daardoor uitsluiting van zijn soortgenoten... want anders wordt hij een buitenbeentje in de groep. Maar Sita is zo nieuwsgierig, want hij is als huisdier opgegroeid. En op acht jaar leeftijd werd hij naar de zoo gebracht, want hij was onhandelbaar. En de jaren daarna leerde hij wel chimpanseegedrag aan, maar zijn interesse voor de mensen is wel gebleven. Maar ze mag dus nog wel naar de dierentuin en langs dat chimpanseeverblijf lopen. Ze mag even snel kijken, maar daarna moet ze doorwandelen. En uh, ze zijn wel blij wanneer de bezoekers zo betrokken zijn met de dieren, maar uh, ja, hun welzijn komt op de eerste plaats. Dus uh, Ik, uh... ja, bijzonder. Ik... Ik vind. Uh, hoe weet het. Uh, ik, ik snap dat niet bij mensen. Ik, uh, er zijn dieren die, kun je die zijn gedomesticeerd. Ja? Die, kun je, die kun je gewoon als huisdier hebben, zoals een hond en dergelijke. Maar een chimpansee, dat is toch gewoon geen huisdier? Nee, maar ja, blijkbaar heeft dit dier dus wel. Uh, die, die is dus wel huisdier geweest. Ja, maar dat is toch. Dat vind ik altijd dat. Je hebt wel meer van die dieren. Dat, dat mensen dan denken. Ah, oh, maar dat zijn super lieve dieren als ze klein zijn. Dus dan kunnen we ze wel dat is hebben. Schattig, en, dan, ja. en dan worden ze ouder en dan is het. Oh ja, maar het is toch niet zo handig als huisdier. Nee. nee het je is je de meent slopen het. De heleboel. Je meent het. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik, uh, ik heb het even over En EM uh, uh, uh, en PM staat voor Ante-Meridiem en post-meridiem. Oftewel, EM uh, uh, is uh, voor de middag en. PM is na de middag. Oké, okay, dus je kan eigenlijk zeggen wel met EM dat je zegt after midnight, want dan is het... Uh, het is nee, de, ja, dat uh, is het ook, maar uh, het is uh, vanaf... 12 uur uh, smiddags, hè? Uh, even kijken. Nee. Uh, ja, het is vanaf 6 uh, vanaf uur... Smiddags? Smiddags? Uh, smiddags. Uh, zelfs als je het uitlegt, dan worden we raakjes. Ja. Opgeleid, maar, hè? Nou ja. Oké. Okay. Uh, als je het interessant vindt. Zoek het even op. Nee, zoek hoor. Maar, op. Nee, maar dat moet wel. We moeten natuurlijk wel uh, goed zeggen. Dus EM M Ante. Wat zei je nou? Ante Meritim. Uh, Mediterranean me of Meeritiem. Medit Meeritiem. Oké. Okay. Uh, en de andere is Post. Die P betekent post. Ja, het is inderdaad de tijd tussen middernacht en uh, 12 uur s middags. En PM is de tijd tussen uh, um, uh, noon en. Uh, okay. Oh, dus inderdaad, als je kan zeggen, het is tussen middernacht en 12 uur s middags. Dat is IAM? Ja. Oh, dan is het toch mooi om te zeggen after midnight, weet je, wel? gewoon ja. als, uh, Dus dan klopt dat wel wat ik dacht. En, en, en, en, en p.m., het is dus uh, voor, voor middernacht. Ja. Ik, ga, ik, ik duik er nog even dieper in. Ja. Want, uh, We komen hierop terug, dames en heren. Goed, ja. Uh, uh, slecht nieuws voor iedereen die, uh, die gebruik maakt van de. Oh, tenminste, ja. Slecht nieuws voor de gebruikers van OnlyFans. Ik weet niet of je de website kent. Ja, ik weet dat is dat Ferry doet. Dat is daar, uh, daar het, uh, helemaal. Be, uh, be, uh, dat dat hij die hele website heel erg bekend gemaakt heeft. Nou ja, het, het, de bedoeling van OnlyFans is eigenlijk dat je... hoe uh, weet het, uh, dat je als je een maker bent van, van, uh, van video's en dat soort dingen... Uh, dat je dus, uh, nou ja, je fans, uh, als je op YouTube zit en dergelijke... naar OnlyFans kan sturen, daar ook content kan maken... En dan dat betaald zeg maar, kan aanbieden. Dat is het idee van, uh, van OnlyFans. Tenminste, dat was het idee van de, van de, uh, van de oprichters en eigenaren van OnlyFans. Alleen uh, ja, op een gegeven moment is dat uh, um, ja, zijn mensen toch uh, daar uh, dachten. Nou, video's. Je mag daar gewoon alles posten. We gaan gewoon uh, ja, dat gebruiken om uh, betaalde porno te doen. Oh, en dat ja, is, uh, ja, maar dat is ook een beetje. Daar is OnlyFans heel, uh, heel beroemd mee geworden en bekend ja. mee geworden. En uh, ja, daar verdienen ze denk ik heel veel geld mee. Alleen, uh, ja, schijnbaar uh, willen ze het toch niet. Want uh, uh, OnlyFans heeft een uh, verbod op uh, pornobeelden ja uh, uh, yeah. uh, wanneer? Aangebracht. En oh? ja, nu zijn natuurlijk uh, de makers... Ja, maar dan makers... is het waarschijnlijk software, dan mag misschien wel. Dus dat je alleen, uh, uh, alleen uh, poseert. Maar, maar geen, geen uh, echte seks. Nee, nee en niet, uh, niet de volle, de volle uh, echt expliciete beelden, zeg maar. Ja, ja. Uh, zowel makers als gebruikers van OnlyFans zijn boos... en uh, bezorgd over de beslissing van de site. Uh, makers vrezen dat hun uh, inkomsten uh, uh, gebruikers... Uh, um, ja, uh, ze... Ze zijn bang dat hun inkomsten uh, kwijtraken en uh, gebruikers pleiten voor een, uh, een betere behandeling van, uh, van sekswerkers. Um, ja, ik, uh, ik, ik snap het ook niet helemaal. Want het is een, nou ja, ik, heel eerlijk, ik zag het hele concept nooit als een, uh, iets waar ik, uh, als, uh, waar ik YouTubers op zou verwachten die uh, andere dingen doen dan uh, uh, naakt voor de camera staan. Ja. Dus ja, het, uh, ik vond het opmerkelijk nieuws. Ja, zeker, zeker. Neus. Goed. Uh, had jij nog een. Uh, Ik een, heb wel uh, een bericht nog, maar uh, misschien moeten we gewoon nog even muziek eruit. Jongens, ja. doen we nog ja. een. Ja. Helemaal goed. All of my friends van Saint Junji. Ik denk dat we eh. I can feel it's time to celebrate, it for the sort wanna beat the drum and some fun tonight. Many nights, I wish that I was not alone and so bright But I know that out the dark, it's getting bright. Mm -hmm. Celebrate the good life, want to be forever. Celebrate the good high, that we feel together. Slecht nieuws als je uh, een uh, vaccin, je eerste vaccin hebt gehaald in het buitenland, uh, want uh, mensen die hun eerste coronavaccinatie vac in een ander EU land hebben gekregen en hun tweede prik in Nederland uh, uh, kunnen momenteel geen groen vinkje in de Corona Check app krijgen. Dat zegt de koepelorganisatie van GGDS uh, desgevraagd. De oorzaak van het probleem is van technische aard. Er wordt aan gewerkt, zeggen ze. Maar de vaccinatiegegevens van de prik uit Nederland worden technisch nog niet goed verwerkt. Al dus een woordvoerder van de GGD Nederland. Ook het ministerie van Volksgezondheid kent het mankement. Het feit dat er na twee prikken in Nederland de hele vaccinatieprocedure is afgesloten, komt nog niet goed door in de app. Verklaart de woordvoerster. Het probleem speelt niet voor mensen die hun eerste prik in het land buiten de EU kregen. Dus als je hem in Amerika je eerste prik hebt gehad, dan gaat het gewoon goed. Okay. Als je hem in België hebt gehad, dan gaat het fout. Heb jij al gecheckt of je, je corona-check-app het doet? Ja, dat heb ik al gecheckt, ja. Het is een hele rare... Een ja, je, krijgt maar, je krijgt alleen maar die uh, QR-code, ja. Ja, en hij is, dus, heel, hij is, hij is heel groot. Ja, het, best wel. Het, het viel me echt op, dat is zo... Zo'n van een QR-code. zou een mogelijkheid zijn om, uh, om, om eventueel hem uh, dus, uh, um, uit te laten printen of zo. Maar uh, dat is nog niet gelukt eigenlijk om daar een printdingetje uh, van te krijgen. Maar uh, wat me wat we trouwens wel zorgen baar... Of nou ja, zorgen niet helemaal. Dat, uh, ik hoorde toen die ene meneer, die, die kale meneer, die dokter dat hij vertelde dat 90% van de mensen in het ziekenhuis dus niet gevaccineerd waren. Dat kunnen ze dan nu makkelijk uh, zeggen. En uh, dat van die 10% die dus dan nog overblijft... dat daar 80% van een, uh, een uh, onderliggend lijden hebben. Dat die dan toch nog in het ziekenhuis liggen. Dat wil niet zeggen dat ze eraan doodgaan. Want de, de, de, de doodaantal is natuurlijk relatief laag. En dat van die, die 20% die van die 10% dus nog overblijft... Dus dan heb je het over 2% eigenlijk. Ja. Uh, en dat die dan bijvoorbeeld een, een uh, orgaan uh, hebben... Uh, en dan hebben ze medicijnen tegen afstoten. En door die medicijnen tegen, tegen het afstoten van uh, uh, getransplanteerde organen... dat, dat, dat dan het uh, virus... Uh, de vir, de, de, hoe zeg je dat nou? De injectie niet, niet goed werkt. Oh, dus dat... Uh, Want dus dat... tegen afstoting heb je dan medicijnen... en dat schijnt dus, uh, daar schijnt ah. dus dan... Uh, dus uh, ja, ik heb gelukkig geen, uh, geen getransplanteerde organen. Nee, ik ook niet. voor zover ik weet. Onderliggend lijden. Ja, dat was meer geestelijk. En uh, voor de rest gaat het heel goed. Dus ik voel me wel, wel relatief fijn. Maar ik heb dan toch... Ik wil liever niet in de drukte. En uh, er was dan ook weer van... Dan hebben we het al over van straks weer optredens in de krocht en alles. En ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat straks. Want ik wil het wel weer heel graag. Ja. Maar je ja. had dan altijd... In de, zeker in de krocht had je dan natuurlijk die grote ruimte... Waar je dan... Uh, de bar hebt en zo. En dan was het helemaal vol. Maar ik ging, ik ging al vaak in die zaal staan dan, want die was dan alweer leeg. En dan was het dan ook echt graden koeler, weet je wel. En dat je ook dat het al veel fijner was om daar dan te zijn. Oh, dan, dus je, je, ook jij qua ging, geluid jij... en qua warmte. Maar jij ging dus ergens wat drinken en je ging staan? Nou, als je dat, in de, in de, de kop mag, al, als ah, al die mensen... Nee, dat, dat was voorheen. Dat absoluut niet. Dat is twee jaar geleden. Oh. Maar, maar voorheen gingen wij gewoon dus daar... Dan was je naar het toneel geweest. Nou, hup, iedereen gaat natuurlijk gelijk naar de bar, drank halen. Heel veel mensen gaan al weg. Maar dan is het toch gewoon zo'n kippenhok. En dat ging, daarom ging ik ook in die zaal. En het was er ook beduidend cooler. Ja, nou ja, <laughs> ja en dus wat minder uh, superspread event uh, gevoel. Nou ja, straks uh, nog het uh, uh, natuurlijk weer nieuws het antwoord. En uh, wat gebeurde er door de jaren heen? Tot zover. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.